Turkije bemiddelde bij de totstandkoming van het akkoord. De overeenkomst garandeert de veilige doorvaart van Oekraïns graan over de Zwarte Zee naar Turkije. NASA's Orion-capsule is na een proefvlucht van ruim drie weken teruggekeerd op aarde. De capsule landde tien over half zeven Nederlandse tijd in de stille oceaan. Orion vloog onder meer achter de maan langs en maakte daar spectaculaire opnamen.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 Het weer dan, vanuit het zuiden klaart het op en vannacht gaat het 2 tot 5 graden vriezen. Morgenochtend kan het hier en daar mistig zijn, maar in de middag schijnt de zon... en de temperatuur ligt iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden staat tussen Lelystad en Almiros oostvaarders 5 kilometer file. De verdraging is daar 20 minuten.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 Die tent, een die me nauwelijks kent, misschien dat hij me wel verwendt. Maar hij was Zo vaak niet vrijen in mijn zaak, die vent die heeft precies mijn smaak. Wie van de twee zal ik nu versieren, ik kan het doen op twee manieren. De kastelein wil wel, want die is vrijgezel, hij sluit de zaak en dan weet je het wel. Kom lieve mensen, we zijn vandaag... Helemaal Hollands. Ik krijg wekelijks veel verzoekjes voor Nederlands repertoire. En hoop velen hiermee een dienst te bewijzen. Het wordt een plezierig uurtje, Benno. Ja, ja. Het wordt hartstikke gezellig. We begonnen met Truus van der Schoot. Wie zegt u? Truus van der Schoot. Die heette Trea Dops als artiest. En die was in de jaren 60 een even grote ster. als Willeke Alberti en Rob de Nijs. Vandaar dat het maar een kleine stap is naar Willeke Verbrugge. oftewel Willeke Alberti. Ze behoort tot de uh, Royals onder onze sterren. Zullen we maar zeggen, we luisteren naar die ondeugende Ome Jan die de familie in de watten legde met gestolen geld. ik Al betty hij dan een heler hè? van die gestolen spullen allemaal van die ome Jan... Rob de Nijs zegt, ik kan nu geen stap meer zeggen, zegt hij in privé. Ondanks de ziekte van uh, Parkinson maakt hij het naar eigen zeggen toch nog wel redelijk. Hij zegt, het is niet anders, ik heb die ziekte en die gaat van kwaad tot erger. Nooit naar weer ietsje beter, daar kun je verdrietig van worden. En dat zijn we vaak genoeg, maar je kan er ook niet al te veel bij stilstaan... en in plaats daarvan kijken wat je nog wel kan. En zo ging hij met zijn geliefde op vakantie naar Curaçao... een reis die al twee jaar in de planning stond... Maar Vanwege corona steeds moest worden verplaatst. Het is ervan gekomen en het was geweldig, zeg op de Nijs. En wat hij daar meemaakt in corona, daar schrijft hij uit. Curaçao, daar schrijft hij ook over. Daar zingt hij over. Het werd zomer. Oh, lekker chillen met ger. Ik gaat niet meer voorbij. Dan maar te kijken over het goede. Voor het weer zomer wordt, lieve mensen. was het maar weer brrr, lekker warm. Nico Haak, die heette eigenlijk Nicolaas Olivier Haak. Dat was een Nederlandse zanger die in de jaren zeventig zijn grootste successen vierde. Hij begon als autospuiter samen met zijn broer Dick in Delft. En tijdens het werken bij dat autospuiter vermaakte hij zichzelf... en de mensen om hem heen met zingen, fluiten en moppen tappen. Op een gegeven moment ging Don Mercedes, dat was een zanger... een armband ontwikkelen die je vitaal zou houden en fit zou houden. En dat werd een sierarmband en daar werd Nico Haak het gezicht van. En daar stroomde het geld bij Don Mercedes binnen. Tot het noodlot 13 november 1990 toesloeg en Nico Haak plotseling stierf aan een hartstilstand. Er werd geen armband meer verkocht. We gaan naar hem luisteren Nico Haak en de paniekzaaiers met Foxy Foxtrot.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 Even met je dansen, dan roep ik quick ho. Want Foxy grijpt zijn kansen. Oh Foxy Fox drop met je elastieke vinden. En die wil elke avond daar een tansing doen. Ja, als dans ik heel mijn leven en elke disco keek op stal.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 en wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik, vind ik ho! Want Foxy grijpt zijn kansen Of Foxy Fox, drop met je elastieke beenen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 En dan komt er nog een stukje, maar dat laten we lekker weg. We gaan naar Willy Alberti, oftewel Karel Verbrugge, zoals die heet. Hij is al overleden 18 februari 1985, moet je nagaan de Nederlandse zanger uit de Jordaan. Hij was ook acteur. Willy Alberti wordt al meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd... als een van de beste zangers die Nederland ooit heeft voorgebracht. Voortgebracht zowel het levenslied als opera. Dat zong hij ook, maar we gaan luisteren naar zijn mooiste nummer... De glimlach van een Kind. Typisch Lammens. Oh ja, typisch Lammens. Dat zegt een kind Jij bent zo grijs Dat zegt een kind Gerard Cox is weer hartstikke hot tegenwoordig. Hij was in 2019 uh, gast artiest bij de concerten van de toppers in de Johan Cruijff Arena. Eind dat jaar ging diezelfde theater in met het soloprogramma De Grote Grijze Belofte. En in september 2021 kondigde Gerard Cox inmiddels 21 jaar oud aan te stoppen met het acteren in het theater. Hij is nu te zien in de pas uitgebrachte film Casa Coco. Hij speelt in die film de rol van Toon. En dan dus speelt hij samen met zijn ex Joke Bruis, die ook zijn ex in de film is. Ontzettend Ontzettend leuke film. We gaan luisteren naar het mooie nummer van hem, 1948, oftewel. Toen was geluk nog heel gewoon.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 Gingen wij naar het bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, heel die van de vergeten. En Nederland herrees, onder vrees van die blanke koen, die won viermaal goud in Londen. Als je jokte was dat zonde. De legpuzzel was klaar. In dat derde vredesjaar, toen was geluk schooltas bleek het eerste teken dat de zaak al was bekeken Voor zover je zonder bezet je leven leeft, je leven leeft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 Ooit lieve stijgen, branden nemen mee. Wanneer je vanavond gaat slapen in de zee, en vliegen langs jouw hemelbaan. Ik wil niet meer bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Twee geadopteerde kids. Ellie Driessen heette Lisbeth List eigenlijk. Ze kwam met Bandoen. en Didi Snellen, zo heette Ramse Shafi... die in Oostgeest werd geadopteerd. De band van die twee was magisch, maar van een liefdesrelatie was nooit sprake. We gaan naar Willem Sonneveld, oftewel Wim Sonneveld. Een van de grote drie, hè, samen met Toon Hermans en Wim Kan. We gaan naar die Evergreen, die mooiste van hem, het dorp.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 and get to connect with 1974 overleden en weet je wie 20 jaar geleden overleed? Dat was Connie Hollestelle, oftewel Connie van den Bos. Ze begon haar carrière in het Afro kinderkoor en maakte haar solo debuut in februari 1960 voor het KRO Radioprogramma Springplank. En toen zong ze Franse chansons. En na haar optreden tijdens het Belgische Knokkenfestival in 1961... kreeg ze een platencontract bij Phonogram En toen kwam het grote succes. We gaan luisteren naar Roosje Meroosje. Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting. En hij weet nog precies wat ze zei. Hij vergeet nooit toen zij in zijn armen...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 Ik geef je roosje, roosje, ik geef je roos elke dag. En ik hou van die auto de wijze oorlog. En de echo niet lacht omlaag. Nu loopt hij alleen door het straatje en staat stil bij de dropjes drooggeest.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 Heel was het maar ik je net afstemt, lieve mensen, je bent beland bij helemaal Hollands. Typisch lammens om nou eens een keer helemaal in het Hollands te gaan dit uurtje. Je krijgt veel verzoekjes voor Nederlandstalige plaatjes... en vandaar dat we dit keer maar zo doen. We gaan naar Rita Hovink. Ze heette eigenlijk Hendrikje Vink. Maar ze heeft dus Ho voor de naam gezet. Dan krijg je Hovink. Ze is al overleden in september 1979. Zoals mijn buurvrouw in Hilversum zat een dramatisch stemmer in haar stem... En heeft haar grootste bekendheid te danken aan het enkele jaren voor haar dood verschenen nummer Laat Me Alleen. Toen ze nog jong was, wilde ze toneelspeelster worden. Maar ze deed aan een talentenjacht mee en besloot toen toch zangeres te worden. Luister naar het mooie, maar trieste Laat Me Alleen. de Groot, kent u die? Nee, zegt u, ik ken geen Frank de Groot. Nou, hij noemde zich Boudewijn de Groot, Nederlands zanger, songwriter en muziekproducent. Hij was onze bekendste protestzanger met liedjes als Slaapgerust, meneer de president. En toch vestigde deze heemstedenaar zich in de luwte van het Belgische zachte belastingklimaat. Als de rook om je hoofd is verdwenen. De nerf van een boom en niemand weet ooit wie je bent. De boswacht glimlacht als hij je herkent. Je drijft langzaam mee met de stroom, als de. heb je zo'n sticker op je zuigt, en er komt dan rook uit. Uh, Hoe heet dat? Weet je wel? Dat is heel erg in omdat ze er ook aan banden gaan leggen, proberen ze een andere manier natuurlijk. Sandra en Andres, de naam waaronder zangeres Sandra Remer en zanger-componist Dries Holten in de periode van 1966 tot, ik meen, 1975 samen optraden. Ze waren bij elkaar gebracht door producent Hans van Hemert als duo... behaalden ze een vierde plaats tijdens het Eurovisie Songfestival van 1972... met Als het om de liefde gaat... Winnaar dat jaar was Luxemburg met Vicky, Leandros en Apertois. In 1975 verbrak Holten de samenwerking... en vormde met Rosie Pereira, nieuw duo Rosie en Andres. Sandra Remer overleed op 6 juni 2017, was 66 jaar... en Dries Holten op 15 april 2020 op 84-jarige leeftijd. We gaan luisteren naar het Songfestivallied Sandra en Andres... en als het om de liefde gaat... Je doet, om nog vandaag van jou te zijn. Na, na, na, na, na, wat zou je doen? Om nog vandaag van mij te zijn. Hey, moest ik origineel zijn of is dat nog te vroeg?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 Je kunt niet altijd zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je er vlak vervaart. Ja, mensen doen roegen... gewoon. Zo is het maar het. Mensen, we gaan naar Ria Valk. We kennen haar eh, als zangeres natuurlijk. Maar ze geniet ook bekendheid dankzij de tv-serie Zegers A die nu weer herhaald wordt. Er is een in de zus van Mien Dobbelsteen en dat speelt ze heel erg leuk. Ze maakt ook figuratieve kunst. En daar zijn de meningen nogal over uiteen. Of dat nou mooi is of niet, ik vind er niks aan. We gaan naar Ria Valk luisteren en de liefde van de man...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 Borstjes op mijn borstjes, knietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een handje. Jaren man en vrouw, het als feest dat komt al gauw. Het gaat hem naar de vlees, zijn buikje is gerezen. Ja, als hij me ziet, dan lust hij mij wel rauw. Want ik heb borstjes op mijn borstjes, rijtjes op mijn dijntjes, carbonades en salades op mijn bil. Ja, borstjes op mijn en op mijn hoofd een handje uit de grill. Ja, ik heb borstjes op mijn borstjes, rijtjes op mijn rijtjes, karbonades en salades op mijn wil Ja, borstjes op mijn borstjes, bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een handje uit de grill. Hey dames, luister toch naar mij. Uw nu ook een keertje blij. Koop appels, peren, spruiten en wink ze op je kuiten. Ja, uw man wordt als een vuile in de wei. Want ik heb borstjes op mijn borstjes. rijtjes op mijn dijtjes. carbonades en salades op mijn bil. Ja, borstjes op mijn borstjes. Wiertjes op mijn knietjes. En op mijn hoofd een worden met die bolhoed en die aangeplakte baard. En die bril Pierre Cartner op 87-jarige leeftijd alweer een tijdje geleden overleden. Hij werd 11 april 1935 geboren. Hij begon uh, zijn succes in 1970 toen hij door hem ontdekte Corrie en de Rekels. Wekenlang in de hoogste regionen van de hitlijst stonden met zijn compositie Huil is voor jou te laat. Ja mensen, dat is weer het einde van deze speciale uitzending. Bedankt Benno. Lieve mensen, dit was een totale ho helemaal Hollandse uitzending en we eindigen met Vader Abraham en zijn miljoensteller het Smurvenlied. Waar komen jullie toch vandaan? Waar de Smurferhuizen staan? Hebben jullie een eigen taal?